Ome Piet heeft een doedeldoedeldoedelzak en een rokje met een mooie schatseruit. ruit. Met die rok en die doedeldoedeldoedelzak ziet mijn ome Piet er heel fantastisch uit. Hij doedelt op die zak de mooiste wijsjes. Hij is de favoriet van alle meisjes. Ome Piet voelt zich best op zijn gemak met zijn doedel, doedel, doedel, doedel Oom Piet is met vakantie eens naar Schokland toe toegegaan. Hij kwam er met een ruitjesrok en doedelzak vandaan. En iedere dag marcheert hij met zijn doedelzak op straat. De buren lopen vrolijk mee en zingen in de maan. Oom Piet heeft een doedel-doedel-doedelzak. En een rokje met een mooie schotse ruit. Met die rok en die doedel-doedel-doedelzak ziet me oom Piet er heel fantastisch uit.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 Krijgt hij een doedelzak erbij Als hij een tempo volhoudt heeft om Piet binnen het jaar Een hele schotse doedelzak van varen bij elkaar Ome Piet heeft een doedel doedel doedelzak En een rokje met een mooie schotse rij. Met die rok en die doedel doedel doedelzak Ziet mijn ome Piet er heel fantastisch uit hij doet dat op die zak de mooiste weisjes. Hij is de favoriet van alle meisjes. Ome Piet voelt zich best op zijn gemak. Met zijn heidi-diedel-doedel-doendel, heidi-diedel-doendel-doendel, heidi-diedel-doendel-doendel, diedel zak